Volgens de wedstrijdleiding... Gaat het er alleen om wie de Zwendel in scène heeft gezet. Oh, wacht even. <coughs> hier. Huh? Men vermoedt dat het boekmakersbureau PNP hier een hand in het spel heeft gehad. <gif> Gek, hè? Dan weet ik het ook ineens weer. Porter en Porter, dat bureau in Bristol Street. Porter? Die naam zegt me totaal niks. Nee, ik geloof nooit dat dit de naam is die we zoeken. L laten we nog even verder kijken. Terwijl inspecteur Holloway en zijn assistent in het archief van de sportkrant in de leggers zaten te snuffelen en ik het op de vliering van Irene Ramsey's huis koud en erg oncomfortabel begon te vinden, belde hoofdinspecteur Nutting aan bij Bob en Jenny Callaghan. Goedenavond, meester Callaghan. Oh, bent u met inspecteur? Goedenavond. Ja, het is eigenlijk onvergeeflijk van me dat ik u op zaterdagavond kom lastigvallen. Maar ik heb daar een belangrijke reden voor. Ik wil u een paar dingen vragen, meneer Kellingen... in verband met de moordzaak Ramsey. Ah, ja, ja. Gaat u toch zitten, Mr. Nutting, hè? En vraagt u maar gerust. We zullen u graag alle informaties geven waarover we beschikken. Uh, neemt u niet kwalijk, meneer Skelgan, maar... als u het niet erg vindt, zou ik mijn vragen graag aan uw man alleen willen stellen. Oh, gaan, u gaan. Nou, ziet u, het gaat hier om een zaak van een jaar of vijf geleden. U hebt toen de tijd waardepapieren toevertrouwd aan meneer Ramsey... die hij voor u verkopen moest. Eh, uh, ja... Dat klopt, ja. Mr. Ramsey ja. heeft uw effect inderdaad met winst kunnen verkopen, als ik me niet vergis. Ja. Het uh, ging hier om <laughs> stukjes die ik bij mijn huwelijk heb meegebracht. Ze waren oorspronkelijk van een oud tante van. en vertegenwoordigden een waarde van om bij de anderhalfduizend pond. Allen maakte er tweeduizend van. En dat gebeurde kort voordat Mr. Ramsey er anoniem van beschuldigd werd... dat hij de waardepapieren van verschillende van zijn cliënten... niet helemaal legaal van de hand zou hebben gedaan? Een ordinaire wraakneming, inspecteur. Dat, uh... Was het, ja, dat, dat hele verhaal... Dat hele verhaal is dan ook op niets uitgelopen. Er viel tegen allen niet te bewijzen. Dat klopt, ja. Maar de anonieme aanklager is even min gevonden. Oh, jammer genoeg niet. Heeft Mr. Ramsey ooit iets losgelaten waaruit u zou hebben kunnen opmaken... wie hij zelf van deze wraakneming, zoals u dat noemt, verdacht? Nee, nooit. Wij... Neem me, Neem me die kwalijk, liefje, als ik je even onderbreek. Wat nou, Bob? Eh, het is namelijk zo, inspecteur, dat Alan eens een keer zei... dat hij precies wist wie hem die rotstreek had geleverd... Ja, dat zei hij zo precies, zo letterlijk, dat hij precies wist, dat heeft hij zo gezegd, ja, ja, ja. Kunt u zich herinneren wanneer hij dat gezegd heeft? Uh, nou, nee, nog niet zo lang geleden, twee maanden hooguit, denk ik. Maar hij heeft u geen naam genoemd. Hij zei alleen tegen me dat hij nu wist wie het geweest was en uh, dat hij het hem geducht zou inpeperen. Dat zei hij u met zoveel woorden? Uh, uh, ja, ja, dat zei hij, inpeperen. Ja. Maar daar heb je mij geen woord van verteld, Bob. Nou oh, ja... Ik dacht dat ik dat maar aan niemand verder moest vertellen. Ja, ik had geen enkele reden om zoiets aan de grote klok te hangen. Aan de grote klok hangen? Je eigen vrouw vertellen... Uh, pardon, Mrs. Callaghan. Ik <hums> wil u man nog wat vragen. Bent u bij geval een jaar of wat geleden van plan geweest... om een artikel te publiceren waarvoor u van iemand anders de stof zou krijgen? Uh, u begrijpt me wel, een artikel met een lichtelijk sensationele inhoud? Uh, ja, dat komt uit, ja. Hoe weet u dat? Oh, een soort vermoeden, Mr. Callaghan. Ben ik er erg naast als ik ook vermoed dat Mr. Ramsey u dat materiaal zou leveren? Ook dat is waar, ja. En wat was dat voor materiaal? Dat weet ik jammer genoeg niet. Het is, uh, het is nooit tot een publicatie gekomen. Hoezo niet? Nou, uh, het moet een jaar of zes geleden zijn dat Adam Ramsey mij eens een keer vroeg... of ik soms interesse had in een cover story. Nou, ik was juist op zoek naar een goed verhaal en ik zei natuurlijk ja, hè... Maar een week later belde hij hem op en zei dat de zaak in kwestie van de baan was. En was dat toen Mr. Ramsey nog boekmaker was, of vergis ik me? Nee, dat klopt, dat klopt. Ramsey had toen nog een boekmakerskanteur, ja. U hebt er geen idee van over wat voor soort materialen het toen ging. Nog. Ja, ik had zo'n idee dat het om een een of ander duister verhaal uit zijn branche zou gaan. Uh, u weet, dat is niet altijd allemaal even... Even netjes wat daar gebeurt, zou u zeggen. Daar kwam wat wel op neer, ja, ja, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, het was werkelijk erg interessant wat u me daar vertelde, Mr. Callaghan. Ik hoop dat het ons weer een stapje verder brengt. In de moordzaak van Allen, inspecteur... Denkt u dan dat het een met het ander samenhangt, na al die jaren? Ik kan me toch haast niet indenken Ach, dat... U... laat u dat denken, maar over skoppend ja, Mrs. Kellen. Mm -hmm. Maar, uh, nou moet ik gij weg. Ik dank u voor uw medewerking en u moet me maar vergeven... dat ik uitgerekend op zaterdagavond bij u kwam binnenvallen. Oh, geest... U de... moet zich daarover geen te maken. We wilden toch alleen maar een beetje naar de televisie kijken. Ja, uh, tot, uh, tot ziens. Tot ziens, ziens ja. Mr. Ja, Tot ziens.